Het NOS Journal. Gert Kluk. De schrijfster Duska Meising is overleden. Ze stierf van de complicaties van een zware operatie. Meising schreef verhalen, gedichten, essays en romans. In 1980 kreeg ze de Multatuli-prijs voor Tijger, Tijger. 2000 was het jaar van haar doorbraak naar het grote publiek. toen ze genomineerd werd voor de ACO Literatuurprijs voor de roman De Tweede Man. In 2008 publiceerde ze Over de Liefde. Haar uitgever Annette Portugees zegt dat Meising... een diepe kwetsbaarheid verborg achter een superieure vorm van ironie. Duska Meising schreef samen met haar broer Geerten... in 2005 de roman Moord en Doodslag. Duska Meising is 64 jaar geworden. Vanaf 6 uur vanavond geldt in Friesland een vaarverbod. De provincie wil daarmee de aangroei van ijs de ruimte geven. Het vaarverbod geldt niet voor de grotere vaarwegen... omdat dit belangrijke verbindingen zijn voor de beroepsvaart. Maar als de vorst aanhoudt, kan de provincie alsnog besluiten... om het vaarverbod uit te breiden. Er zijn stukjes van de Elfstedentocht die over de belangrijke vaarwegen lopen. Eerder vandaag meldde het waterschap in Friesland al... dat vanmiddag bijna alle poldergemalen worden uitgezet. Ook dat moet zorgen voor de aangroei van ijs. De komende tien dagen wordt een stabiele vorstperiode verwacht. Bouwvakkers hoeven vanwege de kou vandaag niet te stijgen op. De gevoelstemperatuur ligt onder de min 6 graden dan is het volgens de CAO te koud om buiten te werken zonder beschermende maatregelen. Vakbond FNV Bouw zegt dat bouwbedrijven wel aan de slag kunnen als ze aftekzeilen gebruiken of hun werknemers thermokleding geven. Vorig jaar hield één op de drie bedrijven zich niet aan die afspraken. Een derde van de bouwvakkers moest toen toch buiten werken zonder bescherming. FNV Bouw. Je hebt bouwbedrijven die houden zich echt wel aan de CAO. En wat we ook zien, jammer genoeg, zijn bedrijven die zich uh, niet aan de CAO willen houden. Wellicht dat de crisis daar ook een rol in speelt. Dat ze op dit moment kosten wat kosten door willen blijven werken. Ouders kunnen niet gedwongen worden om bij te betalen... voor de tandartsrekening voor hun kinderen. Minister Schippers heeft erover afspraken gemaakt met tandartsen en zorgverzekeraars. Het blijft wel mogelijk dat de rekening hoger is dan de verzekeraar vergoed. Maar de tandarts moet dat van tevoren aan de ouders vertellen en die kunnen dan naar een andere tandarts gaan... bij wie ze niet moeten bijbetalen. Sinds 1 januari mogen tandartsen bij wijze van experiment... zelf hun tarieven vaststellen. Schippers heeft al een paar keer gedreigd dat ze een eind maakt aan het experiment... als er onaanvaardbare ontwikkelingen zijn. De Noorse massamoordenaar Anders Breivik gaat een interview op tv geven. De Noorse publieke omroep meldt dat Breivik zich laat interviewen... door een buitenlandse zender, maar welke dat is, is nog onbekend. Het proces tegen Breivik begint op 16 april... Hij staat terecht voor de aanslagen in Oslo en het eiland Utoja... waarbij 77 doden vielen. Breivik houdt het bij één interview. Hij zat tot 9 januari in beperking in de gevangenis... maar nu mag hij ook interviews geven. Zijn advocaat heeft hem dat afgeraden. Het weer vanmiddag vol op zon. In het zuiden is het min 1, in het noorden min 4. Er staat een stevige, schrale oostenwind. Komende nacht daalt de temperatuur naar min 6 tot min 8 in het westen. In het oosten wordt het min 8 tot min 11 graden. Morgen opnieuw zondag met een stevige oostenwind. ANWB Verkeersinformatie. Er is een aanrijding geweest met meerdere auto's op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ouderijn en Maarssen staat vijf kilometer. Bij Marsen zijn twee rijstroken dicht. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar staat tussen Boorn en knooppunt Kerensheide 7 kilometer. Bij knooppunt Kerensheide is de hoofdrijbaan dicht vanwege een spoedreparatie. Verkeer kan het beste via de parallelbaan rijden. Ook een spoedreparatie op de A16 Breda richting Rotterdam. Daardoor is de rechter tunnelbuis van de Drechtunnel dicht. Voor de Drechtunnel staat 2 kilometer file. Op de A58 Plissingen richting, Bergen, Plissingen richting Breda... tussen Bergen-op-Zoom en Bergen-op-Zoom-centrum 2 kilometer... heeft te maken met een ernstige aanrijding. De weg is voorlopig dicht bij Bergen-op-Zoom-centrum. De N266 Nederweert-Zomer is tussen Zomeren en de aansluiting met de A67... in beide richtingen dicht. En ook dat komt door de aanrijding.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 Ja, met Stefan ook. Ja, we horen hier dat ik de laatste meet, denk ik, van dat ik wereldkampioen werd. Ja, en wat zei je nou precies? Wat zei ik dat precies? Ik heb het eerlijk gezegd dat ik helemaal goed hoor heb, zeg Dus dat het helemaal fantastisch was natuurlijk, neem ik aan. Dat was het in ieder geval. Ja, dat is duidelijk. Nou, ook hartelijk, hartelijk gefeliciteerd met je titel. Ja, bedankt, bedankt. Steeds minder kinderen wonen bij allebei de ouders, blijkt uit nieuwe cijfers. Marcia Pinedo begeleidt als therapeut veel kinderen van gescheiden ouders... en Filene Matar is kind van gescheiden ouders... en actief in een stichting voor lotgenoten. Goedemiddag, hartelijk welkom allebei. Steeds minder kinderen dus bij uh, beide ouders, opgroeiend. Is dat iets waar we ons druk over moeten maken of moeten we het gewoon accepteren? Nou, ik denk het best dat we ons daar druk over mogen maken. Het is in ieder geval iets wat uh, heel lastig kan zijn voor veel kinderen. Natuurlijk ook voor de ouders, maar de kinderen die gaan mee in... Uh, in wat de ouders beslissen. Dus uh, ik denk wel dat dat zeker heel vervelend kan zijn voor heel veel kinderen. Of ik weet het eigenlijk wel zeker, ja. Door de zachte winter bloeien overal narcissen en krokussen en kwetterden de vogels al alsof het voorjaar was. Maar nu vriest het opeens. Wat zijn daarvan de gevolgen voor de natuur? Arnold van Vliet is bioloog en beheerder van de natuurkalender. Goedemiddag. Bent Goedemiddag. u al zenuwachtig van de kou? Ik vind het eigenlijk wel lekker. Oh, het is het niet heel slecht voor de natuur? Nou ja, er zijn uh, zeker uh, een paar kanttekeningen bij te maken... dat uh, een aantal planten en dieren het niet fijn vinden. Maar een deel ook weer wel. Dus er is altijd een beetje een wisselwerking in die, uh, in die natuur. We oh, worden steeds dikker met z'n allen. Meer dan de helft van de Nederlanders kamp met overgewik. overgewicht, bleek gisteren. Herman Plein, goedemiddag, hartelijk welkom. Hallo. Je gaat ons vertellen hoe onze voorouders uit de middeleeuwen... naar onze lichaamsomvang zouden kijken. Um, doe je zelf wat aan de lijn? Eh, eh, eh. Oh, oh, oh. Ja. Uh, ja. Nee, ik vind mezelf ook net uh, even net iets te zwaar. En, maar daar zijn er maatstaven voor. Dat is geen kwestie van een mening, toch? Ja, maar ik, ik weet dat er verschillende maatstaven zijn. En die raadpleeg ik altijd beurtelings. En dan kom ik er altijd bijna net uit. Dus uh, ik vind dit een onaangenaam gesprek. Ja, ik ik zou... hou er onmiddellijk weer over op, ja, heel sorry. Gaar. Want het dichter bij de dag is vandaag Hans Kloos. Aan het eind van het uur horen we zijn gedicht. En Als u een vraag of een opmerking voor ons heeft, ga dan naar de website. Dit is de dag.nu. Of reageer via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DDD. Ja, u hoorde net Stefan Groothuis via een krakende mobiele telefoon. Zometeen hoort u hem uitgebreid en via een uh, goede lijn. Dus uh, uh, wees gerust, hij komt er straks duidelijk en helder aan. Arnold van Vliet, bioloog en beheerder van de natuurkalender. De afgelopen twee maanden leek, de, leek het eerder lente dan winter eigenlijk. En nu hebben we dan ineens vorst en ijs. Uh, is de natuur een beetje in de war? Nou, het weer is in ieder geval in de war. Uh, en de natuur volgt op de voet. Want die uh, laten zich helemaal. Uh, ja, die, die hebben het weer al een, als enige houden vast. Uh, en als je dan bedenkt dat we in januari en, uh, uh, en heel december. eigenlijk een gemiddelde maartemperatuur hadden. Ja, dan, dan triggert dat uh, de verschillende planten en dieren wel van hé, hey, er is wat aan de hand. Of... Ja, en hoe hebben ze daarop gereageerd? Nou, wat heel veel mensen opgevallen is. Uh, uh, dat we heel veel krokusjes en ook narcissen. vol in bloei hadden staan. In grote delen van het land. Dat, dat is echt raar. Want het is normaal gesproken maart. April dat je dat kan verwachten. Uh, dus dat, dat heeft mijzelf ook al heel erg verrast. Ja. Maar ook jonge vogels. Vogels uh, ook al, die waren ook al aan het broeden. Uh, eit, nou en eitjes uitgekomen van de merel... werd gemeld in Brabant. Uh, verschillende plekken jonge eentjes, jonge vuuten... Uh, uh, grauwe ganzen weer aan het eieren leggen... Dus ja, niet wat je in december, januari verwacht. Dus die kijken niet naar de kalender, die kijken puur naar nou is het lekker weer. Ja, die, ja kijk, die, kun, die hebben geen kalender waar ze even op kunnen uh, kijken. Die hebben ook geen weersverwachting. Nee. Dus die, uh, die moeten afgaan op waar ze aan blootgesteld worden. Zijn die arme vogeltjes nu allemaal do doodgevroren in hun nestjes? Ja, ik, ik, ik, ik heb toch uh, een zwaar vermoeden dat die het niet gaan trekken... deze, hmm. deze omstandigheden buiten van min acht. Uh, ik denk niet dat ze dat gaan halen. Dat, ja. Maar dat gaat over die ene merel in Brabant of zijn het er veel meer? Nee, dat, dat zullen hele incidentele gevallen zijn... Bij, de eenden en fuut is wel meer bekend dat die wat langer doorgaan... zolang het, de temperatuur goed blijft. Uh, maar het is nog niet echt op grote schaal zoals je normaal gesproken in het voorjaar gaat zien. Nee, want je krijgt het niet echt warm in zo'n nestje? Nee, nou dan zijn ze op een gegeven moment ook uit en dan zitten ze gewoon in het water. Uh, ja, dan krijg je van die zielige beeld, beelden van een doodgevroren eentje in, uh, in het ijs. Uh, in het ijs. Ja, ja, Maar goed, dat is ook weer een deel van de natuur. Uh, ze proberen het en als we zo'n winter hebben als 2007, 2008... Uh, of 2006, 2007 moet ja, Dat zeggen. weten wij niet meer precies. Hoor. Wat was het toen? Nee, 2006, 2007 was de warmste winter ooit. Dat volgde op de warmste herfst ooit. En het werd gevolgd door de warmste lente ooit. Dus drie seizoenen op een rij, extreem warm. Ja, dan heb je als uh, jong vogeltje iets meer kans om dan uh, het volgende jaar te halen. Ja. Nu schat ik, schat ik die kans dus uh, niet heel. Die gaan het niet redden. Hoe zit het met de narsjes en de krokus? Ze gaan die het redden of moeten, die ook moeten we daar ook voor vrezen? Nou, op zich kunnen de, de bolgewassen en ook de tolpen en zo komen boven de grond. Ze uh, staan nog niet in bloei, maar die kunnen wel wat vorst hebben. En de een nars is een bolgewas? Een narcis, uh, dat is een bolgewas. Heb je die nooit uh, elk nee. najaar in je tuin, nee. thuis? Oh. nooit gedaan. Ik laat me verrassen over wat mensen wel en niet weten. <laughs> nee, bijvoorbeeld ook om daar iets aan toe te voegen. Kunnen die bolgewassen het niet twee keer? Dus dat ze bijvoorbeeld in januari kunnen en dan nog eens een keer in april. Nee, daar hebben ze toch echt weer uh, uh, tijd voor nodig om weer te herstellen. Uh, en je, je ziet nu dat echt flinke schade op kan treden... als die temperatuur echt weer in richting min 8, uh, min 10 graden gaat. En ze kunnen dus wel wat vorst hebben. Soms ook dat uh, de planten helemaal slap komen te hangen. En dat ze zich toch weer op gaan richten als die temperatuur uh, omhoog gaat. Ik, ik heb zelf uh, als test even wat uh, narcissen in de vriezer gehad... om te kijken van, nou, hoe ze reageren. Ik wou de dierenbescherming bellen, maar dat kan natuurlijk niet. Nee. Waar is ze lekker? Nee, ook nou, uit nieuwsgierigheid. Om even te kijken van hoe reageert ja, dat. Naar. dat die, die, doen, die doen het niet meer. Nou, we lachen erom. Maar dat ja, is vaak wel de manier... Maar je maar even lacht zelf ook. Even, nee, natuurlijk, om, <laughs> ja. om even te testen maar van die, hoe, hoe reageert zo'n plant. Uh, die heb je vervolgens weer ontdooid en toen kwam het niet meer goed. Die, dat komt uh, voorlopig niet meer goed. Maar het is niet helemaal dood. Maar het, het, het hangt gewoon slap. Hm. Uh, nou we gaan gewoon zien wat dat nog uh, gaat worden. Ik verwacht niet veel meer, want dat was echt onder de, uh, onder de 10 graden. Dus drie weken voorst en de hele lente is voorbij? Nee, we krijgen... Nou ja, althans, die we gehad hebben bedoel ik. Alle, alle mooie dingen die ontstaan zijn, zijn al weg. Nou ja, ik denk dat die narcisse en narcissen... Uh, en ook een aantal tulpen, dat dat gewoon uh, einde verhaal zal zijn. Ja. Uh, en veel andere planten soorten die al bloeien, Fluitenkruid, uh, speenkruid. Dat zijn echte voorjaarsbloeiers die in april... Uh, eerste tekenen van lente. Uh, ja, die, die planten sterven gewoon uh, nu af. En zodra het weer warmer gaat worden, gaat het... Uh, ik vraag gewoon weer uitlopen. Precies, dat is geen definitieve dood, dat is een tijdelijke winterslaap. Nee, maar wat we wel zien is dat uh, dit soort omstandigheden... wel een flinke impact kunnen hebben. En zeker in combinatie met die hele hoge temperaturen in die, uh, december en januari. Ja, ja weten we ook... Ja, dit komt niet heel vaak voor, dus we weten ook nog niet zo goed... hoe dat gaat uitpakken voor nee. de natuur nee. hier in ons omgeving. Er zijn nog wel meer rare verschijnselen als gevolg van het weer waargenomen. De biggenkruid komt weer wat later dan de paardenbloem, waardoor ook de bijen weer voedsel hebben. Het zijn mooie inheemse planten. Het is een inheemse plant, hij staat hier volop langs de kant. Mijn hond Shiba Inu. Normaal gaat ze in maart in de voorjaarsrui. En tot mijn verbazing zag ik dat ze deze week volledig haar wintervacht aan het verliezen is. Ja, dat kan dus ook nog. Ja, nou, over, over honden ben ik geen expert in hoe dat precies hoort werkt. Hoort ook bij de natuur? Ho hoort absoluut bij de natuur. Maar als bioloog weet je niet alles helemaal <laughs> okay. 100% van, van alle onderdelen van de natuur. Uh, en deze zit ook natuurlijk... Ik neem aan dat die hond ook gewoon overdag binnen zit. Uh, dus dan heeft ze gewoon dus zelf haar daar uitgestoken. Daar kan ik verder geen uitspraak over doen. Maar mensen raken ook een beetje in de warmheid wat ze buiten zien. Als ze inderdaad een fluitenkruid op allerlei plekken... alweer in bloeies, een bloeisjes aan zijn speenkruid... en denkt van, ja, weet je dat... Is dit nou nog een nabloei van vorig jaar of is het alweer nieuwe bloei? Uh, nou ja, nu weet u de val, het is weer winter. Uh, dus ja. dat is een, een goede correctie. <laughs> Voor de helderheid De situatie is weer helder. De insecten, gaan de, de, normaal heb je geloof ik een, een strenge winter nodig om in de zomer niet te veel wespen te hebben. Gaat dat nu ook Ja, op, dat in? geldt dus niet helemaal. Ah, ja. uh, dat is een beetje een, een fabeltje wat mensen wel vertellen. We hebben een strenge vorst nodig om, uh, om al die insecten maar uh, ja, <laughs> om, dood om, te, te krijgen. om te brengen. Ja. Het kan ook andersom werken dat bij hoge temperaturen in de winter... dat hun uh, basisverbranding dat, dat veel hoger ligt. Dus ze ligt zitten in rust, maar ze, ze verbranden wel wat om hun leven te blijven. En als het hoger is, dan is dat uh, meer. En dan verbruiken ze meer energie om de winter door te komen. Voor een beetje een technisch verhaal. Maar, uh, nou, Ik snap het ook niet meer. Nou ja, dus, ze, ze verbruiken gewoon te veel energie om die winter door te komen als het te warm is. Waardoor ze zwakker in de zomer zijn. En maar, dus... Precies. Uh, Oké, okay, Dus het klopt gewoon niet dat de wespen nu doodvriezen. Um, nee, in principe niet. Tenzij ze wakker zijn geworden en weer moeite hebben om een plek te vinden. Dat zien we ook bij een aantal vlinders. De dagbaoogen, de citroenvlinders. Er zijn een aantal gaan vliegen ook in de afgelopen maanden. Uh, en dit zijn nou echt vlindersoorten die de laatste jaren, twintig jaar, echt sterk achteruit zijn gegaan. Als gevolg van die warme winters. Ja. En daar volgt dus nog een kou op, zoals we nu ook weer meemaken. Ja. De knut hebben we ook nog. Dat zijn de verspreiders van het uh, smallenbergvirus met die uh, koeienziekte die we nu hebben. Wat, wat <coughs> hebben die aan de kou? Uh, nou ja, in warme winters zie je dat die beesten ook kunnen overleven. Uh, en daarmee niet de koeien, maar acties, de knutten. De, de knutten ja. inderdaad. Uh, kijk, de, de knutten die in de stallen zitten... die, die zullen geen, geen last hebben van de vorst, Maar alles dat buiten de, de stallen zit... Ja, dat zal ook nu of in winterrust gaan of het ook niet, uh, niet te redden. Dus dat is goed nieuws voor dus de ik bestrijding denk dat er van een, het virus? Nee, ik denk dat het goed nieuws is dat, dat het nou koud wordt. Dus dat in ieder geval de of de actieve knutten flink omlaag gaan. Ja, en dat, dat... Maar hoe het precies zit bij dit specifieke virus, ja, daar is nog zoveel over bekend. Om... En de meeste koeien zijn binnen, denk ik op het moment? Natuurlijk, maar uh, die beesten die verplaatsen zich, die knutten, en ja. die koeien dan zitten binnen. Ja. ja Oké, okay, dus het kan een beetje helpen. U zei vanmorgen in de krant, in Trouw, ik ben blij dat het eindelijk echt winter is. Nou, ik denk dat het goed is voor de Nederlandse natuur in zijn algemeenheid... dat we gewoon normale winters weer hebben. Want we vergeten af en toe wat normaal is. Ons geheugen is niet zo goed, maar... Uh, we zien de laatste jaren een enorme toename in die temperatuur. Maar we hebben wel redelijk wat geschaatst nog, Herman, toch? De afgelopen jaren? Vorig jaar, het nee, jaar ik precies, heel Precies, Ik heb bijna elk jaar wel geschaatst. de afgelopen jaren. Maar inderdaad, heel kort en illegaal. Hè? Illegaal? Het was, nou ja, illegaal. Ah, niet het meer verantwoord. Was, het was ja. niet uh, toegestaan. Ja, gaat hè? dan na één dus dag de plassen plas al op? Spanning, dus extra verhoogde <laughs> natuurlijk. <want laughs> ja. de ritters van het ijs, dat uh, ja, hoort er eigenlijk bij. Nee, maar de, een situatie dat dus de ijsclubs open gingen, bijvoorbeeld Ankevee, is er niet geweest. Hè? Nee, dat is wat langer geleden. Ja. Ja, en uh, we hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar wel uh, periodes met vorst gehad. En dat wil ik niet zeggen, als het in zijn algemeenheid warmer wordt, dat je dan helemaal geen vorst meer hebt. Nee, absoluut uh, uh, niet het geval. Dat kan nog steeds, zoals we nu ook weer zien. Um, maar ook vorig jaar in zijn totaliteit was het een van de warmste ooit. Nou ja. Alleen 2006 ja. en 2007 waren nog warm. Ondanks al die sneeuw van vorig jaar. Ja, maar dat was alweer december uh, 2010. Dus oh ja. 2010. Oh, die telt is ons... niet mee. Ja. Nou, niet voor 2011. Nee. Nee. Nee. Dat lijkt me logisch. Nee. Maar uh, 2010 is een koud jaar in onze uh, uh, geheugen geworden. Maar Als we dat vergelijken met uh, in, de jaar, in de vorige eeuw... is het gewoon een normaal jaar geweest. Maar ja. vergelijken met de afgelopen... Uh, 10, 20 jaar is het een, een koudjaar jaar. Geworden. Maar waarom ben je er blij mee? Betekent dat dat het met, het, met de klimaatverandering minder hard loopt dan je vreesde? Ik, ik, ik nou ja, wat ik vrees, we zien gewoon een enorme stijging van die temperatuur. En ik hoop dat, dat, uh, dat we daar geen gelijk in krijgen... dat het inderdaad steeds warmer gaat worden. Dus elke uh, en ik denk keer dat... dat voor de Nederlandse natuur... de planten die van oorsprong, van oorsprong gewoon in Nederland voorkomen... die zijn gewend aan koude winters... is het gewoon goed om een wintersituatie uh, te hebben. Ja. Want dan kunnen ze ook het volgende voorjaar gewoon weer... Uh, op een normaal moment uh, weer actief gaan worden. Ja. U bent zelf beheerder van een natuurkalender. Wat is dat precies? Nou, we hebben een netwerk uh, ooit opgezet in 2001 alweer met vroege vogels. Een radioprogramma waar we net ook een fragmentje ja? van hoorden. Uh, met bijna 8000 vrijwilligers die doorgeven wanneer de sneeuwklokjes bloeien... wanneer de, uh, uh, de speenkruid in bloei staat. Moet ook vogeltellen toch altijd? Daar hoor ik altijd reclames voor. Nou, dat is de Nationale uh, Tuinvogeltelling. Ja? Dat is van Sovon en de Vogelbescherming. Daar doen wij daar niet aan mee, maar we houden wel bij... wanneer de eerste zwaarduur gezien wordt of de eerste vinkenslag uh, te horen is. Allemaal dat soort processen. En daarin constateren we, als we dat maar vaak genoeg doen en we vergelijken dat met waarnemingen uit het verleden... vanaf uh, 1868 tot 1968, toen hielden mensen dit ook bij... dan zien we dat het groeiseizoen tegenwoordig, de afgelopen tien jaar... ongeveer een maand langer is dan dat het vijftig jaar geleden was. En het groeiseizoen is de tijd dat uh, uh, groene dingen groeien? Dat de vroege voorjaarsverschijnselen beginnen. Ja. ja, ik probeer het ook maar te begrijpen. Ja, wat is het groeiseizoen? Wanneer inderdaad de planten groeien, wanneer de blaadjes in de bomen komen en wanneer ze, tot aan wanneer ze er weer vanafvallen. Ja, en dat is, die, die periode is langer geworden, zeg Dat je. is al een dat maand duidt langer. Op geworden. is klimaatverwarming opwarming. Nou, dat laat zien hoe de natuur reageert op die gestegen temperatuur. Ja. Uh, het, en doordat die temperatuur hoger komt te liggen, uh, je je dat de natuur daar sterk op reageert. Dus blij met deze winter? Tot nu toe, ja, hij is nog maar ja, net begonnen. Maar ja, dus. dat, kan, dat moet zo meteen het voorjaar gaan uitblijken of uitwijzen van wat al die planten en dieren dan gaan doen. Want het is wel een hele bijzondere combinatie geweest. Dus die hele hoge temperaturen vanaf begin december tot en met vorige week. En nu opeens een, een wat koudere periode. Dus even afwachten hoe lang die koude gaat duren. Ja, straks voor schaatser Stefan Groothuis was het heel vaak net niet... maar afgelopen weekend werd hij wereldkampioen. Waarom lukt het nu dan wel? Maar eerst steeds minder kinderen wonen bij allebei de ouders, bleek gisteren. Daar gaan we over praten met Marcia Pinedo, therapeuten en Filée Mataar, ervaringsdeskundige. Mevrouw Pinedo, u begeleidt als therapeut veel kinderen van gescheiden ouders... en heeft ook een website voor hen uh, opgezet. Is het slechter voor kinderen om niet bij beide ouders op te groeien dan om dat wel te doen? Nou, Er zijn grote gevolgen voor kinderen uh, van gescheiden ouders, dat is bekend... En om een voorbeeld te geven, 80% van de kinderen die bij bureau jeugdzorg komen... die komen uit een gebroken gezin. En um, ja, veel kinderen hebben echt wel last van de scheiding. En met name als er natuurlijk uh, er sprake is van een vechtscheiding... als er de communicatie tussen beide ouders slecht is... dan, uh, dan heeft dat zeker hele nadelige gevolgen uh, voor de kinderen. Ja. En dat dat aantal stijgt van kinderen die bij een van beide ouders woont... door een scheiding, merkt u dat ook in uw eigen, in uw eigen praktijk? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik, hou me op dit moment, ik richt, richt me het meest op het platform Villa Pinedo... voor kinderen van gescheiden ouders, waar zij dus hun stem kunnen laten horen. En ik merk dat daar steeds meer belangstelling voor is van de buitenwereld. En dan noem ik ook advocaten die bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn... in het onderwerp hulpverleners. En het is wel echt een steeds grotere vraag naar het onderwerp. Want dat platform, dat is speciaal voor kinderen... Ja. zodat zij hun ervaringen kunnen delen met lotgenoten. Inderdaad, en het is ook uh, ouders en hulpverleners, advocaten zijn ook welkom... Mm -hmm. zodat ze ook uh, eigenlijk veel meer uh, inzicht krijgen en bewust worden... van wat er nou eigenlijk uh, in uh, het hoofd en hart omgaat van kinderen uh, in deze situatie. Ja. Kunt u een paar dingen noemen die die kinderen bespreken op dat platform? Um, nou, ook ouders kunnen vragen stellen bijvoorbeeld uh, aan jongeren... Um, over uh, vragen waar zij bij zitten. Bijvoorbeeld een vader die een vraag stelt... Uh, want mijn ex praat heet het negatief over, over mij... en ik moet mijn tong afbijten. En wat moet ik nou eigenlijk doen? Moet ik een keer eerlijk zeggen tegen mijn kinderen van hoe het echt zit... of moet ik me inhouden? En dan adviseren jongen, nee, hou je alsjeblieft in. Want die kinderen komen vanzelf echt achter hoe het echt hmm. zit. Want anders ga je ze weer belasten met jouw informatie. Dus en het dan... zijn de kinderen zelf die dan advies geven ja. aan zo'n zo vader? Ja. Oh, dat is interessant. En dat is ook de bedoeling, dat gaat nog komen op hele korte termijn... dat het ook advies en gaat gebeuren. Maar dan kunnen er ook hele domme adviezen gegeven worden. Dat uh, gedaan, het wordt niet door deskundigen gedaan, bedoel ik? Het wordt wel steeds bekeken, want we werken samen met uh, uh, shit.nl. Uh, dus, uh, shit.nl? Ja, share in trust. Okay. Onderdeel van de uh, kindertelefoon, wat helaas wordt opgegeven, Maar daar werken wij tot nu toe steeds mee samen. En daar kunnen de ouders ook die, de kinderen die uh, beantwoorden, die zijn ook getraind. Dus, ja, dus het is niet zomaar nee. dat uh, ja. Jan van Alleman een antwoord kan geven. Ja. Nee, daar waken we wel. Filé-Mataar, jij bent betrokken bij de website van Marsje. Je bent zelf een kind van gescheiden ouders. Hoe oud ja. was je toen? dat gebeurde? Uh, ik was acht toen mijn ouders gingen scheiden. Ja, dus betrekkelijk ja. jong. En, en was er in jouw omgeving, waren er meer kinderen die hetzelfde meemaakten? Uh, nee, vreemd genoeg niet. Uh, als je nu hoort dat, uh, ik geloof één op de zes kinderen kind van gescheiden ouders is, uh, was dat wat vreemd, inderdaad. En ook toen ik, uh, toen ik ouder, toen ik naar de middelbare school ging, was er in mijn uh, vriendengroep eigenlijk niemand die ook kind van gescheiden ouders was. Nee. Dus dat, ja, dat is dan best wel pittig om... Uh, je hebt natuurlijk hele lieve vrienden die een arm om je heen kunnen slaan... en kunnen zeggen van, goh, meid, wat rot voor je. Maar het is wel lastig als je die ervaring niet met iemand kan delen... die in een soortgelijke situatie ja. heeft gezeten of zit. Dus, en, dus wat dat betreft had je zo'n community zoals via die website... had je, ja, had je graag willen hebben in die ja, tijd? Ja, precies. Dus, Want wat waren dan dingen waar, die je wel graag had willen bespreken in die tijd... maar waar je, waar je eigenlijk dan geen gehoor voor vond? Nou ja, het zijn, het zijn natuurlijk hele lastige situaties... Um, waar ook niet voor kinderen vaak niet direct een, een oplossing voor is of zo. Maar als ik met iemand anders uh, die ook een kind van gescheiden ouders is... bespreek dat het uh, bijvoorbeeld heel lastig is... dat je um, uh, in, een, in een loyaliteitsconflict terechtkomt bijvoorbeeld. Wat naar mijn idee het grote probleem is voor kinderen van gescheiden ouders. Um, dan kunnen mensen die ook in zo'n situatie hebben gezeten... daarover meepraten. En, en dan heb je toch meer het idee dat je, dat je daadwerkelijk begrepen wordt... dan uh, dat je alleen maar gesteund wordt. Ja, want loyaliteitsconflict, dat is dat je verscheurd wordt tussen beide ouders. Daar komt ja. het dan eigenlijk op neer. Uh, ja, precies. En dat je een heel groot schuldgevoel krijgt... als je uh, het idee hebt dat je de één steunt. Uh, wat nou ja, soms ook wel zo is, maar dat is natuurlijk altijd zo. Ik bedoel, uh, uh, ja, soms vind je het, uh, het leuk om bij de één te zijn... En als de andere ouder je dan het gevoel geeft... dat dat niet mag of niet goed is... of uh, dat je die persoon daar ongelukkig mee maakt. Ja, dat is als kind natuurlijk heel, heel vervelend om te merken. Als je, dat je het idee hebt dat uh, door gelukkig te zijn bij de een... de ander ongelukkig ja. maakt. En dat is natuurlijk ja. iets wat je... Niet wil als kind. Nee, maar heb kinderen op... hebben ook het gevoel dat ze moeten kiezen tussen beide ouders. Zeker als er dus uh, de communicatie heel slecht is tussen de ouders. Ja. Dan uh, heb je echt het gevoel, want ik kan ook uit ervaring spreken, ik ben ook ervaringsdeskundigen, dat je uh, moet kiezen. Tussen van uh, ja, als ik inderdaad, de, de vriendin van mijn vader heel erg leuk vind, dan zeg ik dat maar niet tegen mijn moeder, want die heeft nog geen nieuwe partner. En uh, die, die is nog aan het huilen op de bank. Dus hm. ik hou me maar in. Of, ja, schuldgevoel is wel inderdaad. Iets wat heel veel voorkomt. Ja. Openheid, waardoor de openheid ook minder is. Filene, ja. hebben je ouders het goed gedaan? Of is dat uh, moeilijk om dat te beantwoorden, zo'n vraag? Uh, nou, ik, om, om een heel eerlijk antwoord te geven, nee. nee? Uh, ik, ik denk in ieder geval dat ik het anders zou doen... mocht het mij later overkomen. En het doen is scheiden in dit geval, hè? Ja. ja. ja Want ja. Wat, wat, wat had er beter gekund? Nou, ten eerste natuurlijk helemaal niet scheiden, maar... Nou, nee, dat zou ik niet durven zeggen, nee? hoor. Ik ben, ik ben helemaal geen tegenstander van, uh, van scheiden. Ik, uh, misschien kan ik zelfs wel zeggen dat ik voorstander ben van scheiden. <laughs> dat ik, als je echt niet meer gelukkig met elkaar bent... Nee. Dan, dan kan ik heel goed begrijpen dat, dat op een gegeven moment... de situatie onhoudbaar wordt. Uh, als je daar dan hard je best voor doet, dat het dan niet meer gaat. Ik denk alleen wel dat op het moment dat je kinderen hebt... Um, je een hele wel beslissing moet maken. En ook... Um, uh, in dat hele proces wat daarna komt, uh, rekening moet houden met je kinderen, want wat er gewoon, wat ik net zei over dat loyaliteitsconflict en inderdaad dat altijd het idee hebben dat je moet kiezen tussen de een of de ander, um, ja dat is gewoon heel lastig en dat heeft wel uh, ja, veel impact op een kind um, en dus ook op jou. Ja, ja, ja. Gaat dat ook ooit over als je zelf volwassen wordt of blijft dat een lastig punt? Zo'n loyaliteitsconflict. Yeah. Um, nou ja, ik moet zeggen, ik ben nu 22. En ik kan er nog wel eens... Uh, uh, nou ja, last uh, klinkt zo dramatisch. Maar ik, ik merk het nog wel eens. Mm -hmm. En ik ben 40 en ik merk het ook nog echt oh, ja, ja. ja hoor. Dus dat Overigens kun je daar ook Overigens uh, <laughs> heb ik er ook wel gebruik van leren te maken nu, hoor. Dat ik... Uh, van, hey, uh, hey, ja, goh. laten we thuis ook. Profiteer <laughs> ja. Profiteren nee, van hoe de scheiding. Hoe dan? Dat hoor je nee, nee, Als het ik, dat ik een feestje wil geven, dan zeg ik uh, hey pap, ben jij nog van plan dat te gaan financieren? Ja, ja van mama krijg ik wel wat En dan is het van hoeveel dan? Nou, als ik dan hoog genoeg inzet. Ja, dan dan ja, levert dat wat op. Ik baal ervan dat ik daar nooit gebruik van heb nee. gemaakt. Want dat is precies de vraag die mijn ouders ook naar elkaar stelden Die communiceerden niet met elkaar. Dus was het van, ja, wat geeft jouw moeder? En ik heb nooit gezegd van... Nu achteraf denk je, had ik dat dan maar eens ja, ja. Dat waren leuke feestjes geworden. Ja. Uh. Ja, nou, Marcia... Mijn moeder zei laatst, of uh, niet laatst, maar een paar jaar terug... Toen, toen gebeurde dit dus. En toen zei ze van, wat heb je toen gezegd dan tegen je vader? Toen zei ik, nou ja, ik heb gewoon een bedrag genoemd dat jij geeft. Oh, zegt ze, dat is dom. <laughs> Had nog wel meer kunnen gebruiken. Maar als jij, er gaan steeds meer ouders uit elkaar. Uh, dan wordt er ook wel gezegd van, nou, mensen scheiden te makkelijk. Is, is, is dat een, een conclusie die je deelt? Ja, ik denk, ja. Ik, uh, ik denk dat uh, wel heel... Uh dat het wel steeds makkelijker is om te scheiden. En um, ik denk wel dat daar heel veel winst te behalen valt... dat als we iets met preventie misschien gaan doen... of uh, dat we toch ook, doordat we ook meer kunnen leren en horen van kinderen... wat hun ervaringen zijn, dat je misschien toch gemotiveerder bent... om uh, meer energie in je relatie te steken. Maar preventie, waar moet ik dan aan denken? Nou ja, ik denk, denk dat je hele mooie uh, mijn idee is van, uh, stel dat een zorgverzekeraar zou zijn die het zou vergoeden als je gaat scheiden om een uh, nee, nou ja, dit is dan als de scheiding al er is. Maar om bijvoorbeeld uh, een uh, communicatietraining aan ouders te geven van hoe communiceer je na het huwelijk. Uh -huh. Maar om uh, preventie in uh, voordat je gaat scheiden. In, ja, relatietherapie is volgens mij een uh, uitermate geschikt middel om. Uh, maar dat gebeurt toch wel veel? Dat gebeurt wel veel. Maar Ik denk dat, dat er ook wel veel uh, uh, ouders snel de, uh, de hoop opgeven. Of, nou, ja, soms heb je wel eens een jaar in een relatie waarop het echt niet loopt. En uh, dat je daar dan toch doorheen gaat en uh, hulp zoekt... of van andere verhalen hoort en tips krijgt. Dat uh, denk ik wel dat dat heel erg bruikbaar is. Ja, dus niet te snel opgeven zeg je eigenlijk. Nee, want het is, leven heen. is toch niet altijd leuk? Nee, maar een jaar, ik denk dat veel mensen dat lang vinden. Een jaar dat je het niet leuk hebt thuis, hallo hé. Hey. Ja, maar ik denk dat het in, in het leven komen wel uh, vaker... Uh, en, is het wel vaak zo dat een jaar dat je het moeilijk met jezelf hebt... en daardoor ook moeilijk met je partner. En als, als je daar dat durft uh, te, uh, te zien en daar, dat durft aan te gaan... dan denk ik dat er alleen maar een meerwaarde uh, uh, uit te halen is. En dat je daarvan kan groeien en dat je samen in meer verbinding hebt... dan dat je daarvoor misschien had. Ja. Kinderen. Mag zo, Herman, even nog nou, een stukje luisteren? Want kinderen van gescheiden ouders die zijn vaak veel negatiever over relaties. Ik, ik weet niet hoeveel miljard mensen er op de wereld rondlopen. Maar ik kan me niet voorstellen dat er maar één persoon is die zo goed bij je past. dat je daar de rest van je leven bij blijft. Ik geloof niet in, de, in echte liefde. Ik zal nooit trouwen en dan roep ik nou via, maar dat blijft ook zo. Ja, via de denk jij <laughs> er ook zo over? <laughs> ik was bang voor die vraag. <laughs> um, um, uh, nee, ik, ik roep ook niet dat ik nooit ga trouwen. Ik uh, denk juist eigenlijk dat ik misschien wel juist wil gaan trouwen... om aan mijn ouders te laten zien van het kan wel... Uh, maar het is ik durf... een lang proces om dat aan je ouders te laten weten. Ja, ja, ja. ja, dan, dan moet <laughs> je man was. zich ook maar afvragen waarom je met hem getrouwd bent. Ja, ja. Ik en, dan mag... en dan mag het ook niet fout gaan. Oh, is ook al een. Um, nou ja, dat is. Nee, even zonder gein. Ik, uh, ik, ik durf niet zeggen dat ik nooit getrouw Ik zou best graag in uh, zo'n witte jurk om een feestje rondlopen. Uh, maar ik durf ook niet te beweren dat ik nooit ga scheiden. Want ik. Nou ja. ja ik, ik geloof ook niet dat er maar één, één ware. Voor me is en ik denk ook dat mensen kunnen veranderen en, uh, en zo weg kunnen zijn dus misschien dat ik dat ik er iets minder vertrouwen in heb maar, dan een uh, je dan... hebt het voorbeeld niet hè? dat is nee het. precies ja als je op nou ja als je geen voorbeeld hebt je hebt niet een aan een plaatje van hoe het eruit uh, ziet als twee als je uh, ouders bij elkaar zijn en daarom is het ook zo dat scheiden, ouders zelf ook vaker scheiden twee keer zoveel scheiden en zeker als ze ook trouwen met Iemand die ook ouders heeft... dan is de kans drie keer zo groot dat er gescheiden wordt. En bij mezelf is het ook... Ik had dat plaatje gewoon niet van hoe... Uh, wel, mijn vader is wel opnieuw hertrouwd... maar toch dat je beide ouders bij elkaar zijn. En hoe dat dan uh, zonder... Um, ja, uiteraard komen daar ook conflicten voor. Mm -hmm. en, maar dat, dat je zonder te hoeven kiezen tussen beide ouders... dat, dat je dat plaatje eh, hebt. Dat je daar ook een ja, soort van naartoe werkt. Ja, helemaal. Ja, je, je had het over de vechtscheiding heel in het begin. Dus mensen die niet meer communiceren met elkaar. Tegenwoordig kom je steeds vaker tegen. Tenminste, dat merk ik. Van mensen die perfect scheiden van elkaar. Hè, met een hoffelijkheid. Dat het, het echt leuk is. En werkt, ja, nee, ja. Maar dat heeft een merkwaardig resultaat. Daar ken ik één voorbeeld van. Dat kleine kinderen het helemaal niet begrijpen. Waarom hun ouders scheiden. Die zijn zo zo voorkomen tegen elkaar. Ja. En, dat is zo'n kind van zes. Dat, die begrijpt die helemaal denkt, niet. Wel, wat is dus die roept voortdurend van wanneer kom je nou weer. Want ja, ja. er is niks aan die ouders te zien. Die, ja. Kom je dat ook tegen? Ja. Want, wat wat ja. doe je nou, daar ik heb, kom eigenlijk niet, De kinderen komen niet in mijn praktijk... die hier last van hebben. Want dat is dan vaak ook niet zo heel aantoonbaar. Maar wel ja. de hele tijd van... ik wil dat mijn ouders weer bij elkaar ja. zijn. wordt er ja. dan natuurlijk gezegd. Ja. En dat is denk ik ook wel iets wat, wat, wat, uh, wat blijft. Dat verlangen. Maar dat lijkt me inderdaad ook heel uh, verwarrend. Dat je ziet, van ja. ze zijn alle twee heel aardig tegen elkaar. Ja. Ze geven elkaar misschien een zoen. En ja, dat ja, het allemaal nee, kan. Het. En, ja, en, en dat ze toch niet bij elkaar zijn. Er wordt gezegd, ja, we houden niet meer van elkaar. Maar wat ja. is dat dan houden? Dus er komen inderdaad heel veel vragen. Ja. Ja. Ja. Leg dat maar eens uit. Ja. Ja. Ja. Nog een vraag op Twitter. Wat doe je als de moeder gewoon wil scheiden, weggaat... en vervolgens je zoon zo indoctrineert dat hij niet meer wil komen? Vraagt Ivo dat je moeder... Uh, ja, je je moeder wil moeder... scheiden, gaat weg... en indoctrineert je kind. Van, uh, en die kind zegt, nou, ik ga niet meer naar papa... want het is zo'n nare man. Um, nou, ik, ik, denk, ik geloof, het gebeurt natuurlijk heel vaak... dat er heel negatief over een andere ouder wordt gesproken. En uh, heel vaak wil een kind uh, zeker zorgen... voor de zwakste uh, partij. En als ze, bijvoorbeeld de moeder daar heel negatief over praat... en daar ook heel veel last van heeft... dan zal waarschijnlijk de zoon eerder voor haar ook zorgen... Hmm. Maar als je iets verder op bent, dan zou, zo, zou het kind altijd terugkijken en heel duidelijk het hele plaatje zien. En zien van wat voor gevolgen het ook heeft. Want het is heel pijnlijk als je negatief over je vader of je moeder wordt gesproken. Oh ja. Omdat het gewoon, je, je bestaat voor de helft uit je vader en je moeder. En eigenlijk wordt je, word je dus ook een helft van jou afgewezen. Oké, okay, en verder als meneer nog meer wil weten, kijk op Villa Pinedo.nl. Villa Pinedo Villa Pinedo kijk. Ja. Na het nieuws van half drie praten we verder met de kerstverse wereldkampioen Schaatsen Stefan Groothuis. Vanmorgen landde hij op Schiphol. Nu is het nieuws van half drie gelezen door Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. De zoektocht naar slachtoffers in het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia wordt definitief gestaakt. Volgens Italiaanse autoriteiten zijn de omstandigheden voor de duikers niet veilig genoeg. De lichamen van 17 opvarenden zijn geborgen. 15 mensen worden nog vermist. Bij de fabrikant van printers en kopieermachines RICO in Den Bosch verliezen ruim 100 mensen hun baan. Bij RICO Nederland werken ruim 1400 mensen. Het bedrijf is onderdeel van een Japans concern dat vorig jaar al aankondigde dat het wereldwijd banen zou schrappen. De Europese Unie gaat onderzoeken of elektronicafabrikant Samsung schuldig is aan machtsmisbruik. In verschillende rechtszaken beschuldigt Samsung zijn concurrenten ervan gebruik te maken van technologieën waarop Samsung patent heeft. Maar volgens Europese afspraken moeten bedrijven technologieën met elkaar delen als die essentieel zijn voor de Europese telecommarkt.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 ANB ah, verkeersinformatie Er staat een lange file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Roosteren en Knopen-Kerensheide, 10 kilometer. Het heeft te maken met een spoedreparatie aan het asfalt. De hoofdrijdbaan dicht, alleen de parallelbaan is beschikbaar. Verkeer dat richting Keulen rijdt kan beter omrijden via Venlo... over de A67 en daarna de Duitse A61. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat bij Dordrecht 3 kilometer file. Ook dat had te maken met een spoedreparatie, maar de weg is daar weer vrij. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met vandaag de gast kerstvers wereldkampioen Stefan Groothuis... bioloog Arnold van Vliet, kindertherapeut Marcia Pinedo en Filé Mataar... kind van gescheiden ouders en Herman Pleijen. U kunt reageren via Twitter. Dan gebruikt u de hashtag DDD of gaat u naar de website ditstedag.nu. 1 07, dat moet er echt in zitten. 1 0 het wordt zelfs 1 0 1 06, 96 voor Groothuis. Het Nederlands record is eraan. Q-Yook die hapt werkelijk waar naar adem. En daar komt Tijbermo nog terug. Het is zij aan zij. Het wordt 1 07, 99 voor beide. En dat is niet genoeg. Groothuis is wereldkampioen. Toch, Ja, schaatsen, Stefan Groothuis. Kerstvers wereldkampioen sprint. Goedemiddag. Goedemiddag. Net terug thuis? Ja, klopt. Was het een beetje versierd thuis. daar? Ja, nee, zeker. Uh, staat, uh, ze hebben het huis mooi versierd en uh, ik kwam op het dorp aanrijden. En uh, er staat echt wel een gigantische tent bij de kerk. Dus uh, moet er moeten genoeg mensen komen, anders sta ik er mee <lacht> even straks. <lacht> ja, en dit radioverslag, had je dat al gehoord? Nee, ik had het nog niet gehoord. Nee, dat is wel heel gaaf om te horen. Ja. Dat, uh, dat, dat, is wel echt, uh, dat is toch zo anders als je ook hoort hoe de mensen reageren. Die het dan op tv hebben gezien in Nederland. En de bekenden die het gezien hebben. Hoe spannend die het hebben beleefd. Dat is toch weer zo anders. dan dat je zelf aan die wedstrijd deelneemt. Ja, ja want hoe heb je het zelf beleefd? Gingen jullie er naartoe met de gedachte. ik kan echt wereldkampioen worden? Ja, nee, absoluut. Ik, uh, ik ging zeker heen uh, naar het WK. Met, met, uh, met de gedachte dat ik wereldkampioen kon worden. Maar uh, of het gebeurd, dat gebeurt, uh, ja, dat, dat kun je alleen maar zeggen. na vier afstanden hard rijden. Uh, zo'n zo toernooi is gewoon uh, heel lastig om te rijden, om vier keer goed te rijden. En uh, er zitten ook een heel, heel aantal onvoorspelbare factoren in. Hoe goed zijn de tegenstanders? Komen mensen terug, een a die het hele seizoen niet hebt gezien? En die toch echt ontzettend hard rijdt dan, vooral die eerste 500 meter. Ja. Dus uh, ja, nee, dat, dat is altijd uh, ontzettend spannend, zo'n WK. En, uh, maar ik was er wel van overtuigd dat ik, dat ik kon winnen hier toen ik erheen ging. Want je hoeveelste WK was het? Het is dus mijn vierde WK was het, ja. En ging je er elk jaar heen met de gedachte, ik kan winnen? Nee, ik, uh, de eerste keer dat ik reed was in 2006. Toen was ik Nederlands kampioen sprint geworden. Maar uh, toen was ik meer alleen met de 1500 bezig. En uh, wist ik ook gewoon het niveau waarop ik reed... dat dat absoluut niet genoeg was om mee te doen onder hoofdprijs... bij het WK Sprint. Dus was het eigenlijk twee... nu voor het eerst dat je dacht ik kan hem winnen? Nee, nee, nee, nee, dat was de eerste keer. De tweede keer, toen dacht ik het wel... ...alleen toen uh, lag ik na naar, uh, naar drie, vier meter in Moskou... Uh, ...toen was ik ook met overmacht Nederlands kampioen geworden, Nederlands kampioen sprint. Alleen uh, op het WK in Moskou lag ik na drie, vier meter uh, lag ik plat op het ijs. Maar dat is best dus, veel uh, op de sprint, drie, vier meter. <laughs> ja, dat weet toch een heel eind. Ja. Ja. <laughs> nee, ja, dat was nog niet. 497 <laughs> ja. op de eerste 500. Nou ja, dat was de eerste 500 meter. Was binnen, binnen anderhalve seconde was het gebeurd op het WK-sprint. En uh, ja, toen, uh, toen ben ik dus... Uh, ja, dat was dat WK, dat was het gebeurd, ja, dan ben ik klaar. En het uh, WK, het, het jaar daarop, toen uh, was de, het jaar van de spelen, was het WK in Japan. En toen hebben we, had ik het NK ook uh, weer echt sterk gewonnen. Maar uh, toen hebben we besloten om dat niet te rijden, omdat het WK in Japan was. Dus dat, uh, maar goed, daar hebben we ook bewust voor gekozen om met de ogen op te spelen. En het jaar daarop, dat was afgelopen jaar... Uh, ging het uh, de eerste dag heel erg goed, en stond ik eerste... Alleen mijn tweede 500 meter was, was gewoon net iets stukje minder dan de eerste dag. En uh, toen had ik, uh, ja, was, ja, kon ik niet meer meer rijden om de eerste, de eerste nee. prijs. En ik werd sowieso ook nog gedisqualificeerd toen na die eerste 500. Maar dat was een heel gedoe toen. Uiteindelijk ja. mocht ik wel weer rijden. Maar uh, nu heb ik een revanche kunnen nemen op die keren. En uh, ja. gelukkig met de eerste prijs. Want even voor de leken: je rijdt twee keer 500 meter en twee keer 1000 meter. En de beste over die vier ritten is dan wereldkampioen, hè? Ja, ja, nu had je ja. de drie eerste afstanden, red je nou, goed. Niet super, maar wel goed. Je stond geloof ik vijfde. Voordat mm -hmm. de laatste afstand inging, dan ja. moet je nog wel één keer duizend meter rijden. Wat dacht je toen je aan begon? Ik dacht uh, gewoon uh, uh, zo hard mogelijk rijden als ik kan. En uh, eigenlijk, uh, dat, dat klinkt heel simpel, en zo simpel is het eigenlijk ook. Gewoon, uh, <lacht> nou ja. <lacht> nee, ja, je kan het wel anders maken, maar het is, uh, je, je hebt er helemaal niks aan... aan uh, uh, ...aan, aan gedachten of, of de wetenschap dat je wereldkampioen zou kunnen worden... ...of wat dan ook, daar, daar heb je gewoon helemaal niets aan. Je moet gewoon aan die stad verschijnen en, en hard rijden. En ja, als je bezig gaat van uh, ik moet dit of dat rijden om te kunnen winnen... ...dat, uh, dat gaat je absoluut niet helpen. En uh, daar was ik ook absoluut niet mee bezig. Ik ging gewoon rijden en uh, ik wist... ...van q wist ik wat mijn voorsprong was... ...omdat er een journalist was uh, na de 500 meter die me dat vertelde... ...maar anders... Uh, Eigenlijk had me dat interesseerde me dat ook niet zo heel veel. Ik wist dat ik door de eerste drie afstanden, die zeker niet helemaal vlekkeloos waren, maar dat ik nog wel in de race was om te kunnen winnen. Ja. Um, maar hoe precies de, de honderdste uh, ten opzichte van de overige vier voor mij waren, dat wist ik niet. Ja. Maar en, is, uh, is de stress dan niet heel groot? Of kan je, da, kan je dat uitschakelen op zo'n moment? Nee, dat, ja, dat, dat, dat, dat, is, dat valt dus wel heel erg mee. Ik heb altijd. Uh, mijn oma die stuurde nog een mailtje na het WK van. Uh, ik, het was heel mooi, maar eigenlijk was het niet leuk meer, want ik vond, ze vonden het niet leuk meer hoe spannend het was geweest. <laughs> die, die kan die, die stress niet nee, meer aanzetten. ik zou maar, dat maar ook dat, niet durven kijken als ik jou kende. En, nee, maar dat is, dat is heel anders. Als, dat je, als je zelf aan de start staat, dan ben je gewoon toch echt met die taken bezig. En bezig met de dingen die je moet doen. En dat, dat, is, dat klinkt, zo is het ook gewoon echt. Want, maar uh, volgens jouw coach was je rustiger dan vroeger? Ja. Ja, goed, ik, ik, ik kan dat... Uh, ik weet niet, hij ziet dat zo van de buitenkant. Ik, uh, ik heb dat gevoel niet dat ik nou uh, zo heel veel anders erin stond... als andere, andere keren. Wat ik zeg, uh, um, de eerste WK, dat telt eigenlijk niet helemaal mee dan. Dus dat was ik een heel andere schaatser nog. Ja. Uh, tweede tweede WK, daar lag ik na twee remeten. Nou Dat ja, ja, is ook anders. bedoel, ja, ja de rest van het WK is dan gewoon klaar. En uh, vorig jaar stond ik ook gewoon... Uh, alleen de, de tweede 500 meter, vorig jaar was ik iets te, te gretig, zeg maar. Dat je hebt wel eens dat je... Dat je, dat je denkt van uh, nu, nu gaat het, moet het echt gebeuren. en Nu ga ik echt uh, nog wat harder schaatsen dan ik kan. En dan loop je jezelf wel eens voorbij. En dat, ja. uh, dat is wel eens een valkuil waar, je, waar, je voor, waar, ik, waar ik wel eens voor moet oppassen. Helemaal? Ja, ik wou je vragen. Dat, uh, is het eigenlijk zo dat bij die uh, sprintafstanden 1000 meter. Je verstand op nul zet en zo hard mogelijk zoals jij zei. Want ja. bij dat langere afstanden is het toch vaak heel calculerend schaatsen. Ja. He, je moet mm -hmm. de gegevens van de anderen hebben. En dan ga je precies ja. daar je schema op afstemmen. Maar dat is bij jou niet het geval begrijp ik. Nee. Nee, nee, nee. Kijk, dat is, duizend meter, 1500 meter is de eerste afstand die ik ook rijd en waar je wel uh, calculeren precies, moet rijden. Ja, ja. Nou ja, waar je, je rijdt ook weer niet op de tegenstander hoor, bij een 1500 meter, maar je moet, ja. je, moet uh, je krachten verdelen op een 1500 ja. meter. Maar een 1000 meter niet. Een 1000 meter is gewoon vol gas vanaf het begin af aan. Precies. Ja. En, en eigenlijk niks weten. Dat is eigenlijk ook het beste, want dan beet je meest ontspannen. Ja, eigenlijk wel ja, want uh, ja, je, je, je schiet er niks mee op. Je nee hebt, uh, precies, ja, wat je weet want je, hebt, je hebt er gewoon helemaal niks en je nee. kan er niks mee, je kan, nee. je kan niet harder schaatsen, dan je kan, en je moet dus zorgen dat je zelf zo hard ook schaatsen. En ja, als, als uh, q 1065 1 had gereden, ja, dan, dan, dan, dan was het niet gelukt. Ja, maar dat ja, ja. was vrij uh, onwaarschijnlijk dat hij dat ging en doen. En dat maar... heeft hij ook niet gedaan. Hoe, hoe blij <laughs> ben je eigenlijk? Niet. Sorry? Hoe blij ben je? Heel blij. Ja, ja tuurlijk, het is echt wel... Uh, ja, wat ik vertelde, het WK, maar ook de spelen. Uh, en het is een paar keer gewoon op het moment dat ik wou dat ik, uh, dat ik hele andere doelen voor mezelf had bedacht. Uh, niet gelukt op de manier uh, uh, zoals ik het bedacht had. En dan, uh, mogen ja, we, dat, mogen dat, we je even pesten met een overzichtje daarvan? Ja, best. Oké, okay, nou komt ie. Goed weg, opa. Oh, oh nee! Ah, nee. Wat is oh, dit wat toch, zeg? Ja, ik kom met mijn punten en ijs en uh, leg op mijn back. Mag niet gebeuren, hier. Ja. Maar ja, het gebeurt toch. Stefan Groothuis eindigt als vierde... Stefan, hoe frustrerend is dit? Ja, ik zag hem al aankomen. Stefan Groothuis. Je moet een persoon door de koor rijden om het plasement te leiden. De grootste klote wedstrijd ik de afgelopen jaren heb gereden. Uh, vierde plek is gewoon uh, de meeste pokkenplek die je kan staan. Ja, dat was een overzicht van de afgelopen dertig jaar, want je bent dertig. <lacht> afgelopen, vier jaar, afgelopen. Oh, afgelopen vier jaar. <lacht> Waarom lukt het toen steeds niet en nu wel? Wat is het verschil? Ja, dat vragen vraagt uh, natuurlijk iedereen mij nu nu nu na, maar. Uh... Het wordt wel uh, heel simpel gesteld, zeg maar, alsof het elke keer uh, eenzelfde factor had dat het misging. En dat, en dat, dat vind ik niet zo. Dat, dat is niet zo. Want uh, wat ik zei, ik viel. Dat, dat, dat is een technische fout gewoon. Uh, weken afstand afgelopen jaar, daar werd ik derde. Uh, daar was ik ook absoluut, daar ik uiteindelijk niet blij mee. Want ik had daar gewoon moeten winnen en kunnen winnen. En dat was ook gewoon een technische fout. Want ik vloog daar gewoon de bocht uit. Uh, ja, dat is gewoon ingaan van de bochten, Niet aan, aan de verkeerde dingen denken. En gewoon, uh, dat, ja, dat is gewoon... Uh, aan dat de verkeerde gewoon, uh, dingen, waar denk je dan aan? Als het verkeerde dingen zijn? Uh, nou ja, met verkeerde dingen bedoel ik, dat bedoel ik mee niet aan de goede dingen dan te denken. Want, uh, wat zijn je, dan de goede uh, dingen? De goede dingen is, ja, dat, dat heeft met de houding te maken in de bocht. Als je een bocht ingaat, dan heeft het zeker op die oogsnelheden... die je in Insel en helemaal in Calgary en Salt Lake City hebt... moet je gewoon de bocht ingaan uh, op het juiste punt. Je moet het op de juiste manier aansnijden, noemen we dat. Dus je rijdt met je rechterschaats op een bepaalde manier langs uh, het uiterste punt rechts heen. Als je te strak langs de binnenkant erin gaat, dan... Ja, je, kan, je kan het heel erg vergelijken met een motorrijder die een bocht ingaat. Als je als met een motorrijder uh, de bocht ingaat en je, je rijdt niet de ideale lijn... daar heeft het heel veel mee te maken op die hoge snelheden. En, Want dan vlieg je uh, eruit uiteindelijk. Ja, dan, dan, dan hou je hem gewoon niet. En dat, ik, dat, dat, is, de afgelopen, dat is wel te vaak mij gebeurd. Dat, dat, is mij, dat is mij dus gebeurd afgelopen jaar op het WK afstanden en op de spelen in Turijn. Ja, ja. uh, maar goed, wat ik zeg, er waren ook andere factoren. In, in Moskou was het iets heel anders. Daar startte ik en uh, ja, dan ging met mijn punt in het ijs. Dat is, uh, uh, op te spelen in, uh, in uh, Vancouver was ik, was ik gewoon heel ziek. Ben ik, ben ik heel ziek geweest daarvoor. En ja, also, eigenlijk gewoon zeg je, telkens niet. was er iets anders. Waardoor ik wel kon aanwijzen, waardoor ik niet uh, won. En dat was er nu allemaal niet een keer. Uh, ja, en, en, nou en wat, er heel, belang, wat er heel belangrijk is denk ik, dat ik dit jaar, uh, en dat is misschien wel het belangrijkste, dat ik, dat ik gewoon een heel grote progressie op de 500 meter weer heb gemaakt. Uh, die 500 meter die ik hier reed, die waren zeker niet perfect. Alleen mijn basisniveau op de 500 meter is zo'n stuk gestegen, dat al rij ik ze niet perfect, de rij ik uh, nog net zo goed als ik de afgelopen jaren op mijn allerbeste niveau reed. Oh ja. Waardoor je gemiddeld en, beter en... uitkomt. Ja, en die marge die heb je gewoon nodig om, uh, om, uh, om, uh, om te kunnen winnen. Q. Lee reed vorig jaar ook niet het perfecte toernooi, alleen hij reed een verschrikkelijk harde tweede 500 meter, ja. uh, maar zijn basisniveau was zo hoog, zeker op die 500 meter, waardoor hij zich ook een paar foutjes kon permitteren en, en dat had ik nu zeg maar ook, dat basisniveau was zo hoog dat ik die foutjes kon permitteren. Stefan, wij ja? denken dat er iets heel anders aan de hand is. Nou. Je bent vader geworden. Ja. En we ja, hebben nee, van jouw vrouw gehoord dat zij tegen jou gezegd heeft dat je het voor je kind, voor Luc moest doen. Ja, ja dat is natuurlijk wel het allermooiste verhaal op de radio. <lacht> als ik dat, is dat het niet betreft. waar dan? <lacht> nou, ik, ik, misschien wel. Ik weet het niet. Ik, ik, uh, het is niet zo dat als ik aan de start sta, dat, dat, dat, ik, dat ik een of ander heroisch beeld voor me heb. Dat ik met mijn zoon in mijn hand sta en dan gewoon uh, daarvoor. Ja, nee, dat, als ik aan de start sta, dan, dan ben ik met die wedstrijd bezig. En dan probeer ik zo hard mogelijk te schaatsen. Maar. Um, ja, gewoon, het, het kan iets onbewust zijn of zo. Dat, dat, dat zou kunnen, maar dat is niet iets wat je heel uh, bewust overweegt en over nadenkt. Je staat niet van, bij de start en denkt, Luc, Luc, Luc. Ik doe het voor Luc. <laughs> voor... Nee, zo denk ik dat nee. niet. Maar het was wel, wel grappig dat gisteren, uh, nou, eergisteren ja, is dat onderhand al, dat ik uh, s ochtends dus nog even, ook nog even met Skype, met, uh, met Esther en, uh, en Luc, uh, op Skype heb gekeken. Ja. Ze. En dat uh, ik dus ook in interviews, werd me al vaker gevraagd, doe je het nou helemaal voor Luc? Mm. En dat ik zei van, nee, ik, ik doe het niet voor Luc. Ik ben wel ontzettend blij met Luc. Ik vind het mooiste wat er is. Ik vind het mooier dan het Zeker sprint, vind ik het. Um, maar um, ja, ik sta niet aan de stad om, om iets voor mijn zoon uh, op die manier nee, te nee. winnen of zo. Maar zij zei wel van, dan doe je het nu, deze keer, maar wel een keer voor Luc. Ah, <laughs> ah, en uiteindelijk... En nou is het afgelopen, zei <laughs> en, en nou is het afgelopen, nou doe je het maar wel voor Luc. En uiteindelijk ben, ik heb wel gewonnen, dus misschien is het onbewust ja, toch wel tof. zo gegaan. Na, na jouw hele verhaal gehoord hebben, moesten wij denken aan dit liedje. <middels> Die goed kan verliezen, die lacht om zijn tranen en nog harder werkt. Die pijn kan verbijten, een liedstuk te krijgen. Beseft hoe ervaring je vormt en je sterkt. Wil je winnen, leer verliezen. Leer een tegenslag doorstaan. krijg je zwaktes in de smiezen. Ja, dat is Van de Dijk, Stefan, klopt het? Hm. Ja, ik denk wel dat het uh, mooi enigszins, uh, uh, uh, ja, verwoord, misschien wel een beetje het verhoudt gegaan is. Uh, jezelf verslaan, maar vooral ook wel dat je, dat je door moet gaan, ja. En dat het ook al, ook al zit het tegen. Uh, tuurlijk, het, het heeft mij echt wel een paar keer flink aangegrepen dat de momenten wat ik er uh, zeker op te spelen in, in Vancouver... Dat het, uh, waar ik gewoon echt aan uh, overtuigd ben, dat ik ook voor, voor goud had kunnen gaan. Nou ja, uh, ja dat, dat, je, dat je dat niet lukt. En uh, ja, dat zijn wel momenten die je echt wel moet verbijten. En waar je echt wel een tijdje flink uh, figuurlijk, ja. maar soms ook wel haast letterlijk ziek van kan zijn. En, en dat, uh, dat, dat moet je doorheen knokken en voor vechten. En, en dat, uh, dat, dat komt er wel overeen met het liedje, ja. Is het nu klaar, je carrière? Nee, nee. Oh. Nee, voor mij betreft zijn we net begonnen, joh. <laughs> wat, wat, wat wil je nog? Ja, ik wil gewoon nog, nog meer prijzen winnen, gewoon natuurlijk. Uh, Overwegen nog een keer... jullie ook meer kinderen? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ah nee, dat zijn we gerustgesteld. Ja, ja, nee, nee, nee dat is, uh, nou ja, waarschijnlijk wel een keer, maar dat, uh, hopen, dat, hopen dat dat ooit nog een keer lukt. Maar, maar dat, uh... dit was niet het ultieme doel van je carrière, er komt nog meer. Uh, nou ja, dit is wel een van de ultieme doelen die ik me die, die gesteld heb, denk ik ja. ja. Nou, hou is even. De spelen is natuurlijk. Ja, goud spelen is natuurlijk. Uh, ja, is natuurlijk uh, minstens zo mooi ook, denk ik. Dat is nu uh, over twee jaar, hè? Dat is nu over twee jaar. Maar ja, dat is, dat is ook. Uh, eerste, ik ben er ook niet zo mee bezig. Ik ben eerst bezig. Uh, weken afstand heb ik nog nooit gewonnen. En, ik, en wat ik voor gebruik wil maken. Is dat ik gewoon heel goed ben dit jaar en afgelopen jaar En nog steeds beter word. Ja. En daar wil ik gewoon gebruik van maken. En okay. wil ik nu zoveel mogelijk prijzen winnen. Wat ga je vandaag ja. verder doen? Bij de tent. Ja, naar de feesttent Ja, er oh, ja. <laughs> ja, staat een hele prachtige tent in Voorstier. Dus, eh, uh, <laughs> nee, ik ga er straks. Uh, volgens mij, uh, ik weet het niet precies, maar, uh, Mijn telefoon was dus kwijt sinds uh, anderhalve oh? week. Die, dus, uh, die schiat in uh, Salt Lake City. Nou ja. Ja, nou ja, het was ook wel min of meer mijn eigen schuld hoor. Okay. Ik was verloren en daarna uh, hebben een paar mensen meegenomen. Maar goed, uh, ik, ik heb wat dat betreft redelijk rustig. En uh, mevrouw, die heeft uh, vooral uh, een soort van managementhaast uh, moeten afzetten. omdat ze de hele dag doorgebeld wordt. En ja. die, uh, die, mag het, uh, die, die weet allemaal precies die gaat wat het gaat allemaal gebeurt vanmiddag. Goed, nou, ja. ploeg stopt ermee. Ik heb hier nog een bericht dat er volop interesse is in uh, andere sponsoren. die dit allemaal voor je willen doen. Dus je hoeft er, je daar geen zorgen over te maken. Heel fijn dat je bij ons was vandaag. En een ja. hele fijne dag. Geniet ervan. Bedankt, graag gedaan. Nederlanders dreigen de strijd tegen de overtollige kilo's te verliezen. Meer dan de helft kampt met overgewicht, bleek gisteren. Is vetzucht een modern verschijnsel of hadden onze voorouders er ook al mee te kampen? Met Herman Pleij stappen we in de tijdmachine. Welkom in de tijdmachine. Naar welk jaar gaan we, Herman? We gaan naar 1566. Uh, onze voorouders toen ook al last van obesitas? Ja, en uh, uh, onder sommige omstandigheden wel. En uh, vooral Hollanders stonden daar ook bekend om. Op, in dat jaar, uh, op 8 april, wordt er een enorm banket gehouden in Culemborg... door de Hollandse adel, of de hele adel van de Lage Landen... die een verbond heeft gesloten. Want men viert dat het smeekschrift is aangeboden aan de landvoogdes. En men besluit bij dat banket ook de naam Geuzen aan te nemen. Uh -huh. Maar dat gebeurt dus echt met een overdadig voedsel. Wat werd er toen geserveerd tijdens dat banket? Dat wil je vast wel weten. Ja. <laughs> Namelijk uh, halve schapen. En, uh, je kunt het niet zo gek verzinnen. Uh, je weet dat de, wat men toen had veel meer was dan wij nu voor mogelijk houden. Uh, dus ook niet alleen in kwantiteit, maar ook wat eetbaarheid betreft. Hè. Mm -hmm. Men had veel meer beesten en ook vogels die wij nu al lang niet meer eten. Nee. En uh, dat werd uh, in Holland uitvoerig gedaan. Dus de Hollanders hadden ook een naam dat ze... Alles eigenlijk bij banketten deden. Uh, je herinnert je misschien het beroemde schilderij van Rembrandt, de opstand ter Bataven. En dan zie je dus uh, Arminiërs hier dus ook met zo'n zwaard staan. Ook dat is bij een banket. En dat wist men in heel Europa. Die Hollanders gaan altijd aan tafel zitten, want daar moet het dan gebeuren. Volgens mij is nog steeds, hè, dat is saamhorigheid, want dat wordt, daar worden eden gezworen. Volgens mij is het beroemde aanschuiven in de kring bij verjaardagspartijen in Holland nog steeds een echo van die gewoonte. Ja. Dus een soort saamhorigheid. Je ik weet dat buitenlanders dat altijd ontzettend raar vinden. Op een het maar Ste ja, dat moet steeds in die kring blijven. Het ja. dus moet bij elkaar blijven zitten. En dan eerst koffie met gebak. En daarna alcoholische versnaperingen. Met een en dan hapje erbij los, precies, Wat is daar nou, hap, nou raar dan aan, Herman? <laughs> Samenhorigheid. Want dat is, nou, dat is niet raar, maar dat is het kenmerk daarvan. Uh, en dat hoort bij zo'n egalitaire samenleving, hè, die, die weinig hiërarchieën kent. Daar moet je de boel bij elkaar houden. Ja. En dat deden wij en doen wij ook vooral dus door aan tafel te gaan zitten. Ja. Uh, was maar een maar waar, punt. waren deze mensen die aan die banketten deelnamen dan ook veel te zwaar? Hadden ze dikke nou, zoals uh, dat wij Nou, uh, dat was een stuk minder. Het zou die mensen overigens met de grootste verbazing uh, treffen. als ze zouden horen dat nu de helft van de Nederlandse bevolking een overheid. Gewicht had. Want dat zou ze ook hebben niet als een probleem zien. Ik bedoel, dat was waar je nou juist naar streven in het werkelijk leefde, Precies. Kijk, want dat je was een teken van, van, van rijkdom, als Ja, je natuurlijk. En maar ook gewoon van noodzaak. Kijk, de zekerheid omtrent voedsel is veel geringer. Zo'n vorstperiode, die zich nu aankondigt, was heel bedreigend. Ook voor gezeten burgers. Als dat veertien dagen aanduurde, dan ging de hele infrastructuur storten in elkaar. De aanvoer, enzovoort, enzovoort. Dus schaarste, hongersnood, dat lag echt voortdurend te kijken. En daar kon je tegen wapenen door te eten en veel te eten. Maar waar werd omvang dan bijgehouden? Je... Nou, dat werd niet bijgehouden, maar dat kon je dus wel als, als ideaal. Je... Uh, nee, uh, maar men was wel, natuurlijk, het begrip dik bestond wel... maar werd over het algemeen geassocieerd met welvarendheid. Kijk, kijk naar de schilderkunst. Kijk naar de barokschilderkunst de 17e eeuw, 16e, 17e, 18e eeuw. Dan is het juist voluptueuze lijven die een welvaart exuberantie aangeven. Dus de, gevaar... kijk, er zijn de bezwaren die worden gemaakt, die komen van theologen logische zijde? Ja, Aha. kijk, want er is dit, kijk, dit is natuurlijk een wereldsverhaal. He, je moet eten zoveel je kunt krijgen. Er doen zich ook vreedfantasieën voor. He, kokanje, lui, lekkerland. Bekende fantasie vanaf, vanaf eigen van de middeleeuwen. Waar de gebraden vogels in de mond vliegen? De gebraden ganzen die vliegen je in dat droomland in de mond. Als dus je mond oh. oproept, op de, op de grond loopt een potje met pootjes met knoflook mee. Die Ach. springt tegelijkertijd naar binnen. De varkens <laughs> lopen met een mes in hun rug. En dan kun je een plakje afsnijden. Vinden die varkens enig, want ze lachen je aan. Echo daar van zijn die biggen die op de stoep staan bij slagers nu nog steeds. En dat is die gedachte van dat beesten het leuk vinden... om door ons opgegeten te worden, hè? die gedachte. Zou van. best kunnen. Vissen, vissen. Jawel, want dat zeiden ze in de middeleeuwen ook, uh, Thijs. Uh, in de middeleeuwen was er een theologie die uitlegde... dat vlees eten mocht. Je weet dat... De, de schepping was bedoeld als van vegetariërs. Hè. Adem en Eva zijn vegetariër. Maar God die had, en dat is middeleeuwse theologie... zijn hand wat overspeelt bij de zondvloed. Daar had hij spijt van, zei de middeleeuwse theologen. Hij was wel erg ruwe straf, hè, om de mensheid bijna uit te roeien. En toen mochten de mensen als troost een beetje vlees eten. En okay. toen ging men dus ook genesis interpreteren. En zei, kijk, daar staat het. De dieren zijn geschapen als hulp van de mens. Oh, hij bedoelt natuurlijk dat je ze mag opeten. Oh, daarom zwemmen vissen in school en lopen runderen in kudden, want dan kun je ze makkelijker vangen. Dat mm. is allemaal de reden. Dus je ziet dat, dat er een hele redenering ja. wordt, wordt opgehaald. Maar daar staat een andere theologie tegenover. En dat is die theologie die zegt van... het lichaam is sinds de zondeval geperverteerd, net zoals de aarde in het algemeen. En de, het lichaam is toch de koffer van de ziel. En als dat lichaam aangetast wordt, wordt de ziel ook aangetast. Dus je moet dat lichaam moet je temmen. En dat doe je door te vasten, want als je dat niet doet... dan is de duivel op aarde de baas geworden na de zondeval die probeert je te verleiden met aardse dingen. En dat is vooral met lekker eten natuurlijk. En dan wordt dat lichaam wordt hitsig, letterlijk hitsig. Dat bloed gaat koken en dan pleeg je de hoofdzonde op rij. <lacht> Ze hebben verteld, gula, vraatzucht is ook in de middeleeuwen de voornaamste zonde. Dan zouden wij zeggen, wat raar, er zijn toch veel ergere hoofdzonden. Ja. Nee, men vertelt dan leerzame verhalen bijvoorbeeld... over Jan van Beverly, dat was een bekend verhaal. Die was ontzettend vroom, die was zo'n zo jobachtig type. En die werd ook op de proef gesteld daarom. En hij werd op de proef. Er kwam een, een, een engel, die kwam hem voor het keus stellen. Hij mocht kiezen, hij moest dus een zonde begaan... dan mocht hij kiezen tussen zich dronken drinken... zijn zuster verkrachten of zijn zuster vermoorden. Nou, dan oh, kiest okay. hij natuurlijk dronken drinken... Ja. waarop hij vervolgens zijn zuster verkracht en zijn zuster vermoord He, Dus een heel leerzaam verhaal om te laten zien... Ja. dat Gula dus het meest gevaarlijk was. Dus dat moest je denken... Maar werd dan ook, als je dan heel dun was... en dus ja. blijkbaar je niet overgaf van die vraatzucht, ja. werd je dan ook geprezen? W werd ja. dat dan ook gezien als een teken van ja, vroomheid? dus dat werd... Dat werd dan uh, als voorbeeld zijn, het waren natuurlijk vooral monniken en nonnen... en later de broeders en zusters van het gemene leven... de moderne devotie, die waren vastencompetities instellen. Kluisenaars natuurlijk ook, en de kampioenen van de strijd tegen de duivel. En dan is dat uitgeteerde, dat lichaam... Dat er... er worden verhalen verteld over monniken... die konden leven van een snuifje van de hostie. Meer hadden ze niet nodig. <lacht> ja, ja. Of een snuifje van de appel, als die appel natuurlijk weer van de zonde valt, ah, die ja. zij dan op een goede manier gebruikten. Maar nou is het aardige van dat hele verhaal... is uiteindelijk dat... Die die theologische argumenten komen in onze tijd altijd als medische argumenten terug. Dat ah, is okay. heel opmerkelijk. Op allerlei punten. Want nu zeggen wij gewoon vaste lichaamsbeheersing, en klein gewicht. Dat is gewoon medisch gezien is dat ja. heel gezond voor En vroeger had men daar dus andere argumenten. Ja. Goed. Goed. Dominee Herman Pleij. Hartelijk dank. Dat krijgen Het is, we nou. Ja, ja, ja We speelden oh. echt vol op theologie kwam er allemaal langs. Het is tijd voor ja, onze dichter bij de, de dag. Bevelen. Oh, dat dacht ik even. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. Hans Kloos. Goedemiddag. Dag. je mag je gedicht laten horen. Oké. Okay. Naadje. Bolletje en graatje waren aan elkaar gebonden. Zo heeft de ambtenaar ze verbonden. Bolletje was dun en graatje was dik. Bolletjes had zij rikken en dat van graatje tik. Bolletje en graatje rikken tikte Naatje. Het kindje van Bolletje en Graatje. Bolletje was blij en graatje verrukt. En Naadje baden in geluk. Graatje ziet de snelle schaatsen glijden en laat hem in haar wakje rijden. Graatje raakt in de war, bolletje wordt boos, naadje slaat als een rikketikke roos. Bolletje en graatje vallen uit elkaar, graatje en bolletje houden van naadje. Naadje is het plakbandraadje en straks komt de grote schaar. Nou, dat was wel echt een gedicht, Hans. Maar we gaan hem nog wel een keer nalezen om te kijken wat je precies bedoelde. Misschien kan je er ook een exegese bij geven. Dankjewel, Hans Kloos, later vandaag terug te lezen op Dit is de Dag.nu. En we bedanken onze gasten: Stefan Groothuis, Marsha Pinedo, Filé Mata, Arnold van Vliet en Herman Pleij. Een paar jaar geleden zei u. Het probleem van seksverslaving wordt gebagataliseerd. Ja. Vindt u dat nog steeds? Ik vind het nog steeds, ja. Het is een fnuikend, ondermijnend virus in relaties- en seksualiteitsbeleving.